Waren ze lekker hè? de afgelopen twee uur muziek op CfM. De muziekboulevard met David Staats. Uiteraard dank aan onze nieuwe collega. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na twee uur. Dat betekent dat Albert-Jan en ik weer zijn met Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Met daarin onder meer uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Half drie het stormachtige weerbericht. Want het waait een beetje. Zo behoorlijk, ja. En uh, dat, blijft ook, dat blijft ook nog wel even zo. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, kinderkunstlijn is weer volop uh, bezig. En daar hebben we ook nieuws over. Uh, er komt binnenkort weer een walking dinner rondom een nieuwe film. Morgen is er jazz in de, uh, in de krocht. Phil Abraham uh, speelt daar. Uh, is daar de gast. Verder hebben we natuurlijk, uh, is de voorlopige agenda van het uh, circuitpark Zandvoort is, uh, gepubliceerd. Dus ik zou zeggen, hou pen en papier bij de hand. Want dan kunt u de mooie alvast de, de tips noteren. Verder is er morgen ook al racen op het circuit. En wel de Winter Endurance. We gaan voetballen. SV Zandvoort speelt thuis tegen Overbos. En daarvoor is natuurlijk onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Es aanwezig. Dus na half drie schakelen we daar live naar over. Ja, en als je een windje mee hebt, dan krijg je het wel makkelijk volgens mij. Dan krijg je van die Edwin van, van der Sar uittrappen. Weet ja, je wel? Dat heb ik er een. De, de van, de, van de keeper het goal, de keeper, goal, goal in. He? Helemaal goed. En het laatste uur kijken we even vooruit op het ABN Ambro tennistoernooi. Wat gaat beginnen. En natuurlijk naar het Nederlands elftal. Wat aanstaande woensdag. Een land. ...gespeeld tegen Oostenrijk. En voor de rest hebben we natuurlijk weer veel muziek. Ja, ik zat vanmorgen naar uh, Goedemorgen Zalvoer te luisteren. Hadden ze het nog even over Raadje Plaatje. Ja, waar wij... Uh, Raadje Plaatje van de afgelopen week gaan we uiteraard nog even op terugkomen. Ik wat? heb hier trouwens de volledige playlist van, uh, dat van Raadje Plaatje. Ze verwachten ook dat wij erop terugkomen vanmiddag. Dus muzikaal, dus dat gaan we, muzikaal. gaan we gewoon doen. Maar eerst even wat andere muziek. Nee? Dit zijn de Alessi Brothers. Oh, Lori. Samen in the garden. Verkeerd verbonden zijn en ik denk bij mezelf: waarom nu? Waarom ik? Waarom? Oh Then I'll stay. Hij heeft een leuk plaatje, deze van V.O.F. de Gunst en Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Dan voor de Alessi Brothers en uh, Olory. Echt een uh, plaatje voor uh, raadje plaatje eigenlijk, Albertjan. Uh, voor volgend jaar, hè? Voor volgend jaar, dus uh, Rob Switzer, ik, ik hoop trouwens dat ze de datum een beetje op, op tijdig uh, vaststellen, want dan... Uh, ja, dan kan doen, dat kan jij ook meedoen, zou ik zeggen. Ja, want we gaan we volgend jaar natuurlijk tegenaan, hè? Oké, okay, ja, CFM uh, gaat weer winnen. In het is niet allemaal Take 3, hè? Voor Take 5. <laughs> nee, nee, nee, nee. Zo, zo zijn we niet geboren. Nou, uh, het voetbal uh, gaat ze dadelijk om half drie beginnen. Hebben we hebben het over de wedstrijd van uh, tegen Overbos. Maar vanmorgen werd er ook al uh, gevoetbald door de heren van Sanford 4. Vanmorgen al? Ja half twaalf begonnen is ver... 12 volgens mij. Jeetje, dat is vroeg. En dat is veel te vroeg voor ze, veel te vroeg. Ja. Ze speelden vandaag tegen ABN AMRO. Eindstand 1 tegen 1. Okay. Voor ja. de fans van Sanford Vier. Ik, ho ik hoop voor hun dat dit dat een van de weinige wedstrijden is dat ze zo vroeg moeten beginnen. Want uh, dat is geen tijd natuurlijk. Nee, meestal voor, uh, moet je hè? gewoon om twee uur half drie beginnen. Uur, half 3 dat valt val val best mee dan. Ja. En trouwens, ja, met die harde wind, dat hebben ze ook wel last van gehad hebben. Want uh, ja, dat begon eigenlijk vrijdag al hè, met, het, met dat slechte weer en die harde wind. En uh, straks om half drie blijft het, uh, kunt u tijdens het weerbericht horen, dat het ook nog even zo blijft. Maar afgelopen vrijdag hebben de hulpdiensten, uh, die hebben aan het eind van de middag, zijn ze massaal al uitgerukt naar het strand van Zandvoort. Want door oplettende strandwachten werd geconstateerd dat er een kitesurfer in de problemen was geraakt op zee. Ja, met deze windkracht kan ik me er iets bij voorstellen. Al snel werd duidelijk dat er een tweede kiter in de problemen was geraakt. Hierop zijn de vrijwilligers van de Zandvoortse reddingsbrigade gealarmeerd om ter plaatse te gaan naar het strand. Ondertussen werden ook de reddingsboot van de KNRM, de politie en een ambulance gealarmeerd. Inmiddels was het de servers zelf gelukt om aan land te komen. Beide servers zijn door de reddingsbrigade opgepikt... en door een ambulance met onbekend letsel afgevoerd naar een ziekenhuis. Ten tijde van het ongeval stond er een windkracht 9 en enorme hoge golven. Ja, en afgelopen nacht was de brandweer ook alweer druk. Want dat is natuurlijk met, dit soort weer, met dit soort wind is er natuurlijk van alles te doen. Ja, bij de passage was wat uh, ja, gebeurd. Ja, want het hele land had er natuurlijk last van, van die stormschade. Maar uh, de brandweer heeft het enorm druk uh, ermee gehad. Zo ook in Zandvoort, waar vrijdagavond stormschade bij de flat aan de passage ontstond. Dus... Uh, ik zou zeggen, blijf paraat. Want ik denk dat ze dit weekend nog een paar keer vaker kunnen uitrukken. En als je nog gaat uh, kitesurfen, watch out hè. Ja, ja, altijd al een gevaarlijke sport geweest. Maar ze vinden het zo geweldig. Hoe harder het waait, hoe beter en leuker het wordt natuurlijk. Ja. Maar ja, je ziet het. Kan ook enige het kan gevaar ook opleveren. Dus watch out. Hier is de muziek van CFM, Alice en moi Lolita. Moi je n n Iedereen kent de band Crassep wel, natuurlijk ook opgetreden bij de Vrienden van Amstel. En wat was het weer leuk hè? Op ja, heb... televisie, heb je het gezien? Ja, ik heb het tv gezien, hartstikke leuk. Jongen, jongen, jongen. Nou, ditmaal was het er niet, Jacqueline Govaerts, daar hebben we het over, want ze is solo gegaan. En dit was de single Big Worlds. Goed, uh, door dat slechte weer heeft niet alleen uh, het wegverkeer en uh, de hoge flats last ervan, maar ook het vliegverkeer op Schiphol had gisteren al flinke last van de harde wind. Door de storm hebben vertrekkende vluchten een, gemiddeld, een, een gemiddelde vertraging van een half uur opgelopen, liet de woordvoerster van de luchthaven weten. Twintig vluchten zijn gisteren geannuleerd. Door de wind uit het zuidwesten zijn er minder banen beschikbaar. Schiphol heeft alleen de Kaagbaan en de Oostbaan in gebruik. Enkele vliegtuigen komen ook eerder aan omdat ze wind mee hebben. <laughs> Dat, gaat sneller Dat bedoelen natuurlijk. we. Ja. Dus ook voor vandaag verwachten luchthaven minder banen te kunnen gebruiken door de harde westen- en zuidwestenwind. De woordvoerster liet voorziet dat passagiers opnieuw rekening moeten houden met vertragingen. Ze raadt reizigers aan om voor vertrek van huis de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen en op teletekst te kijken. Dus ook vandaag wellicht vertragingen in het vliegverkeer. Behalve als je windje mee hebt natuurlijk. Hè? Behalve als je windje mee Oké. Okay.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 in Llama Land, there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly starry Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to a bay perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away.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 Ja, mijn collega Albert-Jan Vos kreeg meteen alweer scene in vakantie... bij het horen van de plaats van Frank Sinatra. En come fly with me. Nou, we namen vlucht richting Amerika... tezamen met Kim Wild en de Kids in Amerika. weerbericht. Even een half drie, hoogtijd voor het weerbericht. Hier is Albert-Jan Vos. Ja, net als gisteren is het ook vandaag erg onstuimig. Want er waait aan zee een, nog steeds een stormachtige zuidwesterkracht 8. In de polder waait het krachtig en tot hard. Windkracht 6 tot 7. En er komen windstoten voor, voor van maar liefst 90 tot 100 kilometer per uur. Verder is het bewolkt, maar blijft het overal droog. De temperatuur stijgt op deze zaterdag naar maximaal 10 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en in de loop van de nacht kan er wat lichte regen vallen. Het koelt nauwelijks af naar een graad of 8, 9 en de wind blijft onverminderd krachtig tot stormachtig doorwaaien. Morgen is het ook bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog. De zuidwestelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 à 10 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 5, 6. Maandag beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar in de middag neemt de wolking toe en later gaat het regenen. De wind waait... Vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 of 10 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De wind neemt sterk in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Dinsdag is het aanvankelijk nog bewolkt en valt er wat regen, maar al vrij snel... Wordt het droog en klaart het op. De rest van dinsdag hebben we een afwisselende, afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt naar 7 graden. Dus langzamerhand gaan we naar beter weertypen. En wil je meer over het weer weten, dan ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Of CFM Text TV, kanaal 45. En hier is mijn vriendin, Belle Peres. Oh, ja. Het is binnenkort ik zag van, van de week thuisdag, op tv, he? ik denk, nou leuk plaatje. Oh, binnenkort 5. Ja, stuur hem. Ja ja. Mi canción. Yo te contaré. Que las cosas bellas de la vida. Escritas las encuentras en esta linda melodía. Jolé jolé. De lekkere Spaanse klanken van Belle langs langskomen bij CFM. Dat was Jole Jole. En erachteraan deze van Michael Jackson en Bidits. We gaan over naar het voetbal. We hebben verbinding met Joop Vernes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag Joop. Uh, heel erg winderig, uh, Maar dat merk je waarschijnlijk dus zelf in het centrum ook van de Zandvoort. Heel erg winderig uh, Sportpark zelf. Ja, en wie heeft er windje bij uh, Joop? Uh, op dit moment Zandvoort. Kijk. ...dat je beter tegen de wind in kan spelen. Uh, als je dan uh, echt goed kan voetballen, dan hou je namelijk de bal laag en heel kort. Uh, maar op dit moment uh, speelt Zandvoort met de wind in de rug. Uh, een vrij stevige wind, dat weten we ondertussen. De uh, windkracht uh, volgens mij is Zuidwest 8, dat is toch pittig. En we hebben het over de wedstrijd tussen S.W. Zandvoort en Overbos. Een wedstrijd die uh, voor twee uh, uh, dingen heel erg belangrijk is... Met name voor uiteraard voor de voor de he, voor geledige, volledige competitie. Want uh, Zandvoort staat derde, gedeeld derde. En eh, uh, um, staat vierde. Staat twee punten achter, maar heeft één wedstrijd minder gespeeld. Dus als zij deze wedstrijd, uh, ja laten we het we hopen, het niet gaat gebeuren, maar mochten ze deze wedstrijd winnen, dan gaan ze over Zandvoort heen. Maar ook in de tweede uh, ronde van de van de uh, um, uh, hoe heet dat ding ook weer? Uh, nou, wacht even, schiet me even niet te binnen. Maar, eh... Uh, uh, de, de, uh, rustig ja, aan, rustig aan. Ik begin, begin, begin helemaal te stoppen. Niet doet, niet doet. <laughs> Kom door de wind, Japp. Nou ja, oké. Okay. Nee, nee, tweede periode hebben we het over van, van uh, dit seizoen. En Sanford staat daar bovenaan. Eh uh, en als deze wedstrijd gewonnen wordt, dan hebben ze het nog maar twee te doen. En dan, dan kunnen ze gewoon een, een kunnen ze binnenhalen. En dat is erg belangrijk voor eventueel een... een, een, een, een, een, een, een, een nou, je wordt helemaal gek hier over mij. <laughs> maar goed, En nog. We hebben een kwartier gespeeld, zo'n beetje. Zandvoort heeft... ...een klein kansje gehad. Overbos nog helemaal niet. En, uh, ja, Sanford is niet helemaal compleet. Want uh, Boy de Vet is ziek geworden. Helaas. Die was uh, donderdag nog wel uh, uh, beter of, of goed eigenlijk, laat ik zo zeggen. Maar die is niet meer aanwezig. Uh, nog steeds is uh, uh, Remco Ronde niet aanwezig. Die is nog steeds geblesseerd. En uh, dus moet bijvoorbeeld Sander Hittinger... Uh, een van de, de assistenten van Pieter Keur die heeft zich beschikbaar gesteld om als het nodig mocht zijn in te vallen in het team van Zandvoort uh, zoals ik al zei, we hebben een kwartier gespeeld de stand is nog steeds 0-0 en uh, laat ik zo zeggen, laten we Laten terugkomen om nog eventjes te kijken hoe het hier verder mee gaat. Want ik eh, maak me sterk dat Zandvoort, eh, Zandvoort van de laatste paar weken behoorlijk sterk is. En ook hier eh, misschien wel hele goede zaken kan doen. Oké, okay, dankjewel okay. Joop Fres vanuit Overbos, een winderig Overbos. En wij gaan beginnen met Raadje Plaatje. Eens even kijken wat dit is. Gaan we de hele luisterdag draaien? Nee toch hè? Nee, niet helemaal. Maar uh, ik heb wel een heleboel nummers ervan. Oké, okay, nou we gaan ernaar luisteren.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 Als eerst hoor je de allereerste plaat tijdens Raakje Plaatje afgelopen zaterdag. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ja, dat was hem. En die hadden wij goed? Nee, geen Take 3, Take 5. Nee, dat was niet goed. Die hadden wij uiteraard goed. Erachteraan hoor je trouwens McFerrin en Whitehead. En no Nou stappingen snow. Nou, de kinderkunstlijn is weer actief in Zalvoort. Albert-Jan weet daar natuurlijk alles van. Ik weet daar inderdaad bijna alles van. Bijna alles. Want uh, alle Zandvoortse basisscholen van groep 8 en de brugklassers van het Wim Gertenbach College zijn er maar druk mee. Samen met hun leraren en het kunst-op-schoolteam onder leiding van Marianne Rebel en Hille Jansen zijn ze hard aan het werk om weer een mooie kinderkunstlijn in Zandvoort neer te zetten. Vanaf het afgelopen schooljaar worden deze creatieve lessen verzorgd... Door het, in het, in het Zandvoortsmuseum tot grote tevredenheid van de kunstkunstenaars zelf. De zolder is omgetoverd tot een groot atelier waar zij hun prachtige kunstwerken maken. De feestelijke opening van de kinderkunstlijn vindt op 11 maart plaats rondom het Zandvoortsmuseum op het gasthuisplein. Dan worden de kunstwerken op diverse locaties in Zandvoort tentoongesteld. En nu luisteraars, nu vraag ik even uw medewerking, want de organisatie hoopt dat weer veel ondernemers zich aanmelden om hun etalage ter beschikking te stellen van de kinderkunstlijn. Bent u daartoe genegen? Neem dan contact op met Hille Jansen via h.janssenapestaat. ...zandvoort.nl... Meer informatie vindt u op www.kinderkunstlijnzandvoort.nl En ondernemers, stel uw etalage ter beschikking net zoals vorig jaar ook velen gedaan hebben. En neem dan nogma nogmaals contact op met Hille Jansen. En het e-mailadres is h.jansen-zandvoort.nl Ze zijn bij ons uh, ook van harte welkom hoor. Ja, Aantal terug. jaren geleden hebben we ook meegedaan. Dus kom maar op. Bij deze eh, CFM we heraan. weer mooi versier hier uh, aan het Gasthuisplein. Deze plaats stond ook in die lijst. Jij hebt echt de hele lijst bij je. Ik heb de jonger, hele lijst. jongen. Speciaal voor de winnaars. Nummer 1, nummer 1 van afgelopen jaar tijdens Raadje Plaatje. Take 5. Van harte gefeliciteerd. Hier is Barry Menelow. Her name was Lola. She was a showgirl. With yellow feathers in her hair. And her dress got down and then she would merengue. And do the cha-cha. And while she tried to be a star. Won't always stand far across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other.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 So that everybody understands That all around the world There is a need for us to stand We do not understand So get them from your pockets And put them to the sky Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Gert Luc met het NOS-journaal. Geert Wilders wil dat raadsheer Schalken alsnog wordt vervolgd voor zijn rol in de rechtszaak tegen de PVV-leider. Wil de stap naar het gerechtshof om dat af te dwingen. Schalk is een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam dat het Openbaar Ministerie dwong om Wilders te vervolgen voor discriminatie en haatzaaien. Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat Schalke tijdens een etentje met Arabist Hans Jans had gesproken over de zaak tegen de PVV-leider. En Jans is getuig in de zaak. Volgens Wilders heeft Schalke geprobeerd om Jans te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie onderzocht die beschuldiging en concludeerde deze week dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. Wilders ziet het anders en wil dat het gerechtshof het Openbaar Ministerie dwingt om Ratie Schalke alsnog te vervolgen. Op het congres van GroenLinks heeft de achterban een motie van treurnis aangenomen over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. De moties van afkeuring werden verworpen. De tegenstanders vinden het vooral bezwaarlijk dat de militairen naar een gebied worden gestuurd waar wordt gevochten. SAP legde nogmaals uit hoe de fractie tot haar standpunt is gekomen. Ze benadrukte dat goed is geluisterd naar de achterban, maar dat dat niet betekent dat de fractie de achterban ook gehoorzaamt. In België is gisteren en vandaag een lichtmast over de snelweg gevallen. De weg van Brussel naar Antwerpen waaide gisteravond de lichtmast om... en dat leidde tot een ongeluk en lange files. Vanochtend bleek er opnieuw een lantaarnpaal niet bestand tegen daar de wind. De Vlaamse minister Kreevits heeft gezegd... dat alle lantaarnpalen van dit type moeten worden bekeken. Uitgeverij De Bezige brengt nog niet eerder gepubliceerd werk van Harry Moelich uit. De uitgave De Tijd Zelf is een onvoltooide novelle... waaraan de schrijver in de laatste jaren van zijn leven heeft gewerkt. De novelle verschijnt op 30 oktober precies een jaar na het overlijden van Moerish. Het weer, vooral in het noordenkant van bui. er staat een stevige zuidwestenwind, met langs de kust kans op zware windstoten, temperatuur 8 tot 12 graden. Ook morgen veel wind, dan wordt het 10 graden. Dit was het In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. land.